Het Begin met het meest recente nieuws. Een aantal internationale media meldt zojuist dat president Mubarak... en zijn familie het presidentieel paleis in Cairo hebben verlaten. Ze zouden met een helikopter naar een onbekende bestemming zijn gevlogen. Mogelijk naar Sheikh aan de Rode Zee. De afgelopen weken is Mubarak tijdens de massaprotesten steeds in zijn paleis gebleven. Intussen in Cairo en andere Egyptische steden loopt de spanning nog steeds op. Het Tagrierplein is inmiddels vol en zo druk... dat betogers op sommige plekken in de verdrukking komen. Daardoor wijken veel betogers uit naar andere plekken. Dat zegt verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Er zijn twee paleizen waar ze eventueel naartoe zouden kunnen gaan. Dat is een locatie die interessant wordt uh, bij het parlement. Staan er staan nog steeds heel veel demonstranten... maar die zaten er ook al de afgelopen dagen. En bij de staatstelevisie staatstelevisie ligt een soort keten gevormd... zoals het ook bij het plein is uh, gebeurd zodat ze iedereen fouilleren die daar naartoe willen. Ze proberen medewerkers van de staatstelevisie tegen te houden. En ook eens een goed demonstranten in discussie met de militairen die daar staan. Volgens televisiezender Al Jazeera groeit het aantal militairen... maar tot nu toe wordt er nergens ingegrepen. Wel heeft het leger de weg naar het paleis afgezet. Ook in andere Egyptische steden, zoals Alexandria en Suez... wordt massaal gedemonstreerd en hebben betogers... een aantal regeringsgebouwen omsingeld. De betogers zijn, ondanks een oproep van het leger... niet van plan om te stoppen. De legerleiding stelde vanochtend in een verklaring... dat de rust in Egypte moet terugkeren... en dat het volk weer aan het werk moet gaan. Pas als de protesten ophouden, zal het leger de noodtoestand opheffen die al 30 jaar van kracht is. Het leger is, tot teleurstelling van de demonstranten... niet uit op het onmiddellijke vertrek van de president. De bouw van een nieuwe kerncentrale kan omstreeks 2015 beginnen. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Verhagen had al eerder aangekondigd dat hij zo snel mogelijk... een vergunning wil verlenen voor een tweede centrale. Er zijn op dit moment twee energiebedrijven... die overwegen een vergunning aan te vragen... en allebei denken ze aan borselen, waar al een centrale is. Volgens Verhagen helpen kerncentrales de klimaatverandering tegen te gaan... en leveren ze betaalbare en betrouwbare stroom. De minister benadrukt dat de centrale aan allerlei veiligheidseisen moet voldoen... en dat het ontwerp moet zijn gebaseerd op de laatste stand van de techniek. De risico's die moeten echt eh, tot het minimum eh, beperkt worden... waarbij eh, je uitgaat van een kans op risico's... Eh, eens in de miljoen jaren om je een beeld te geven ten aanzien van dijken... worden veiligheidseisen gesteld dat er eens in de 10.000 jaar eh, zo'n risico kan bestaan. Dus we zitten hier met een factor 100 boven de, eisen, de veiligheidseisen die ten aanzien van de dijken worden gesteld. Rijksambtenaren gaan actie voeren voor een betere CAO. Dat heeft de Cabo FNV aangekondigd... nadat een ultimatum aan minister Donner was verlopen. De bonden willen 2% meer loon, maar Donner wil vasthouden aan de nullijn. Verder wil de vakbeweging de verzekering... dat er bij reorganisaties geen gedwongen ontslagen vallen. Maar Donner zegt dat hij vanwege de moeilijke economische situatie... de eisen niet kan inwilligen. Er is geen geld... En dat betekent dat als je wel de loon laat stijgen... dat er nog meer ambtenaren minder zullen zijn bij de Rijk. En dat als ik gewoon algemeen ga zeggen... niemand wordt ontslagen, dat het hele apparaat steeds ouder wordt... en we ook jongere ambtenaren geen plaats meer kunnen geven. En dat is nou net ook van belang voor de Rijksdienst. Hoe de acties van de ambtenarenbonden eruit gaan zien is nog niet duidelijk. In ieder geval is er donderdag een protest voor alle werknemers in de publieke sector in Den Haag. Het weer bewolkt bij een temperatuur van 6 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Vanuit het zuiden gaat het flink regenen. Vannacht en morgenochtend in het noordoosten mogelijk sneeuw. Morgen is het verder regenachtig met een stevige zuidoostenwind. Awb Verkeersinformatie, files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... bij knooppunt Oude Rijn, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Spaanse polder nog 4 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En nog een korte file op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort 2 kilometer. Bruinsheelvloeren, de grondleggers van Parket... Kijk op Bruinzeelvloeren.nl World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Ticket en gerechtigheid staan centraal in Un Oresteia. Het vermaarde muziektheaterwerk van Xenakis gebaseerd op ijsgelos tekst. Een samenwerking van Asko Schoenberg, Vocal Lab en Muziektheater Transparant. 24 februari, muziekgebouw aan het ei. 26 februari, Schouwburg, Rotterdam. www.dedoelen.nl Kijk op asco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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om deze uitzending hier ook bij te wonen. Dan ziet en hoort u Job Cohen, die gaat vertellen hoe hij de gedoogregering regering van Rutte bij de statenverkiezing aan de minderheid gaat helpen. Uh, Oud-Midden-Oosten-correspondent Thomas Laudon. Daarmee volgen we de ontwikkelingen in Egypte. Theatermaker Mark van Warmedam. Die was vanochtend in Den Haag om daar te praten met Tweede Kamerleden... over de bezuiniging op kunst en cultuur. En maak namen van falende artsen openbaar. Dat zegt de SP. Maar dat levert alleen maar een onwenselijke schandpaal op... zegt de artsenorganisatie KNMG in debat. Actrice en schrijfster Hetty Heiting recenseert True Grid, een nieuwe film en een theatervoorstelling met Rick Engelkers en Angela Schijf, Bind Vertrouwen. En onze vaste onderdelen Sanne eens de en Friends met satire. Frits Barend hoort u over de sport, de column van Justus van Nul. en live muziek van Dazzled Kid. Vrijdag middag, vrijdag middag, vrijdag middag, middag, middag, live. Vrijdagmiddag vrijdagmiddag, middag, middag, middag, middag live. Denzel Geert, zij verzorgen de live muziek tijdens deze uitzending. Wilt u reageren op de uitzending, dan kan dat natuurlijk via onze website... vrijdagmiddaglive.afro.nl of u kunt twitteren, hekje, afro, vml. Hij beloofde flink oppositie te voeren, want Nederland moet eerlijker en beter. Dat laatste krijgt hij eh, overigens ook vaak zelf voor de voeten geworpen. Job Cohen heeft het natuurlijk over. Zijn 65-jarige Partij van de Arbeid wordt al maanden stevig bekritiseerd. Toch steeg de partij de afgelopen week een beetje in de peilingen. Keert de man die vorig jaar als de nieuwe Barack Obama werd binnengehaald... het tij bij de staatsverkiezingen. Daar gaan we het over hebben. Welkom Job Cohen. Goedemiddag. Gefeliciteerd dus allereerst met het 65-jarig bestaan van de partij. Dank hoe zou u willen dat, uh, dat de partij eigenlijk uh, de boeken ingaat als 65-jarige? Nou, hij hoeft helemaal niet de boeken in, want uh, we beginnen gewoon, uh, we gaan, gaan, gaan door. Maar uh, de partij heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren geweldig ingespannen... Uh, voor, uh, als, een, als een sociale en rechtvaardige samenleving. Hè. Daar ging het om. Voor beter onderwijs, voor goede huisvesting, voor werk... en voor een eerlijke verdeling van dat alles. Nou, niet als het, als het begin van een opleving, zeg maar. De 65ste verjaardag? Nou, maar er is heel veel te doen. En, uh, en al die onderwerpen die ik noemde... met dit kabinet laat het ook zien dat dat uh, hoogst noodzakelijk is. Ik denk ook dat heel veel luisteraars dat ook herkennen. Dat die ook zien uh, hoe er in de afgelopen jaren... het ook heel veel beter is geworden. Hoe de emancipatie heeft plaatsgevonden. En dat zo ontzettend veel meer mensen... veel beter onderwijs hebben gekregen. Dat de huisvesting beter is geworden. Dat nou, zijn allemaal hele belangrijke dingen. En ze blijven belangrijk. Vol, volgt u tijd. ondertussen wat er in uh, Egypte gebeurt? Ja, natuurlijk. Hoe natuurlijk. spannend vindt u het? Ja, dat, Ik vind het op het ogenblik weer heel erg spannend en, en gisteravond. En toen leek het erop of Mubarak zou gaan zeggen... Dacht van, u oh, dat hij weg zou gaan? Nou ja, ik, had daar nog, ik, ik, ik was er niet heilig van overtuigd. We horen nu net dat hij uh, zijn paleis verlaten heeft. Dus en, en, uh, ja, het, het blijft ongelooflijk spannend of het daar goed gaat. Vindt u dat er meer druk op hem uitgeoefend moet worden? Nou ja, kijk, ik denk dat zijn positie zo langzamerhand echt onhoudbaar is. En, en de volgende vraag is dan, van, en hoe gaat het dan verder? En, en ook dat zal weer verschrikkelijk spannend zijn. Want je ziet dat er in de, in de, zijn heel veel jongeren die echt vrijheid willen. Die, die, die willen naar een democratie. Maar er is tegelijkertijd weinig structuur daarin. Eh, afgezien van de, de moslimbroeders die heel goed georganiseerd zijn. Maar dus wat, wat is die... dan wijsheid? Moeten wij, het buitenland, eh, Rosenthal noem maar op, zeggen... joh, ga nou weg of moeten we ons terughouden op het opstellen? Ik denk, ik denk dat druk uitoefenen dat dat goed is... En uit Uiteindelijk is het, is het toch ook nog weer de Egyptische samenleving... die uh, zal besluiten van wat er gaat gebeuren. We doen het goed. Nou ja, We doen het goed wat daar gebeurt. Uh, dat is natuurlijk, het, het, het, uh, en niet alleen in Egypte... eerder in Tunesië en al die andere landen... daar is daar, daar, is daar enorm veel aan de gang. Laat de en, de dat zal gebeuren. De, en dat zal de, dat zal de wereld uh, ook nog wel weer veranderen. We gaan er uh, over de Partij van de Arbeid, over u zelf... zo direct uitgebreid uh, doorpraten. Nadat we geluisterd hebben naar een lied... dat Susanne Matthijsen over u heeft geschreven... nadat ze googelt op uw naam. 3, 4. Jou jou jou jou, jou, jou, jou, jou, jou, Geboren jou, in Haarlem. Jou. Als Marius jou, Job jou. Cohen. Studeerde rechten in Groningen en was rector magnificus in Maastricht. Lid van de Eerste Kamer, staatssecretaris van Justitie. Daarna nog een mooiere positie als burgemeester van Amsterdam. Oh, binden was zijn credo. Hij sloot het eerste huwelijk tussen homo's, droomopvolger van Wouter Bos. Maar na het eerste debat bars kritiek op hem los. Oh, hij kreeg het zwaarte voortduren, maar de uitslag zei het meestal. Het scheelde maar één zetel of hij was premier van Nederland geweest. Oh, hij was stil tijdens de formatie. Oh, wilde niet met rechts in een coalitie. Hij doet het op zijn eigen manier. Ondertussen is het eerste kopje tegen het tucht hier. Oh, de P van de A. Het is een beetje stil, een beetje mistig, maar dat is de stilte voor de storm, toch? Job, You gonna do the job, job. Remember, yes we go ahead. Are you the man? Yop, job, Go ahead. <applaus> <applaus> Susanne, Mathijs, Veriké, Henry Van Loon. Yes, wie Cohen? Moeten we die weer uit het vet halen, die slogan? Nou, ik heb daar niks tegen. Nee, u, u, u, u, u, u, u, u, u was wel aarzelend toen, uh, toen u begon, hè? Nou ja, omdat het, het, het, het, het wordt zo meteen zo'n vergelijking getrokken... met, laten we zeggen, niet de minste met Barack Obama. Ja. En daar, daar durf ik mij vanzelfsprekend niet mee te vergelijken. En ook, ik bedoel, als je daar zo begint... en dan meteen zo enorm op een schild wordt gegezen, ja, dan denk ik ook bij mezelf van, mag het alsjeblieft een beetje minder? Kunnen we niet even rustig beginnen? Maar de, u, u bent nu strijdvaardig, begrijp ik? Ik ben zeer strijdvaardig, ja. En, en wat ook net in het lied gezegd werd, we waren... Misschien stil toen uh, rechts dit kabinet aan het formeren is. Maar dat kabinet is er. En uh, nou ja, wij gaan dus nu ook straks... en volkomen terecht campagne voeren onder de leus. Het moet eerlijker. Want ja. wat dit kabinet laat zien... ja, dat is echt, uh, tuurlijk, er is een crisis. Er moet bezuinigd worden. Niet op deze manier, maar wel eerlijker. En zorg er dan ook voor dat de mensen die het goed hebben... dat die ook meebetalen aan de crisis. Gaan we het zo over hebben? Nog even over uzelf. Want het kwam ook even voorbij in het lied. Hè? U heeft natuurlijk een indrukwekkende carrière... achter de rug wetenschapper, hoogleraar... Leraar, staatssecretaris, tweemaal maar liefst, uh, uh, Eerste Kamer zat u in. Burgemeester van Amsterdam, PvdA-leider. Wat was het leukst? Oh, dat kan je helemaal niet vergelijken. Het zijn hele verschillende dingen. En ik vind het altijd het wonderlijke in zo'n in, in, in zo zo leven wat je meegaat en waar ik inderdaad nooit iets heb gezocht. Maar u, het u, u, u, u het gaat me niet kwam. vertellen dat u alles even leuk vond. Nee, maar ze passen allemaal in een bepaald stadium van je leven. En je bouwt voortdurend voort op het volgende. En uh, ja, in die zin vind ik het heel moeilijk om te kiezen. Ik heb van al die verschillende uh, uh, functies die ik heb gehad. Nou, als u zou moeten kiezen? Nou, dan, dan geef ik hetzelfde antwoord. Dan doet u het niet. <laughs> nee. uh, hoe komt het dan dat u als burgemeester uh, wel Laten we het daar het maar even op houden. Hè? Wel veel meer lof kreeg, bijvoorbeeld dan nu als PvdA-leider. Nou, het ja, is een hele andere functie. Hè? Als burgemeester, je bent daar hè, je bent dan ook inderdaad de vader ben je van de stad. En hier ben je de aanvoerder van een van de partijen. En eh, nou ja, er zijn hier ook heel veel partijen die het dan ook nog eens een keer flink tegen je opnemen. Ten onrechte, want we hebben natuurlijk uitstekende standpunten. Maar misschien dat het hem daarin zit. Ja, u, u zit meer in, in de politieke strijd, nu, als ja, politiek leider in, van de Partij ja, van de Arbeid. Ja. Toch kreeg u ook in uw, in uw glorietijd, als burgemeester. Eh, ook wel kritiek, althans, laten we zeggen biografen, uh, Cohen-kenners... die zeiden onderhanden, ja, kritiek blijft toch een beetje een moeilijk puntje voor hem. Ook toen nog. Ja, ik zeg, dat zijn Cohen-kenners. Het waren inderdaad twee biografen die dat geschreven hebben. Maar om nou te zeggen dat zij mij vreselijk goed kennen... dat zou ik eerlijk zitten willen zeggen. Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik moet zeggen, kritiek, uh, die heb ik mijn hele leven wel gehad. En ik ben er altijd van onder de indruk... als je zelf het gevoel hebt dat ze gelijk hebben. Wanneer heeft u last van kritiek? Nou, als, als, als, als ik vind dat ze gelijk hebben. Hey, dan, ik dan, dan begin je bij jezelf te denken van nou, dat had je dus beter moeten doen. Ja. En, als het, eh, en ook over heel veel punten, als er dan kritiek is, dan denk ik van... ja, kan je nou wel vinden, maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Dus als ze zeggen, hij was te soft, hij heeft de boel een, leetje, een beetje uh, aan laten slobberen in Amsterdam... dan ja. schuift u dat uh, van ja, u ja, af? Ja, daar is gewoon geen sprake van. Uh, Amsterdam is gewoon in de jaren dat ik hier burgemeester ben geweest... een heel stuk veiliger geworden. Die stad is er geweldig op vooruit gegaan. En ik zou ook zeggen, vraag het maar aan, uh, aan het merendeel van de Amsterdammers. Die waren daar heel tevreden over. Ja, en de Noord-Zuidlijn, dat is uw pak, ja, niet. Oh ja, ja dus... dat is... Die, die, die wordt gemaakt en dat wordt een hele mooie lijn. Uh, en uh, nou ja goed, dat, de, de, ja, ik was daar mede verantwoordelijk voor. Ja. Maar niet als in de eerste instantie, want dat is de wethouder. Ja. Toch, toch soms, je werkt dat helaas voor u natuurlijk door hè, naar, naar het imago, dit, dit soort kritiek. Uh, een van de, van de onderzoeken van Maurice de Hond in december nog was het geloof ik. Uh, toonde zelfs aan dat Rutte bij de PvdA-kiezers nog populairder was dan Job Cohen. Ja, maar goed, dat is, dat is iedere week is er weer opnieuw een peiling. En uh, dat, zo zullen er nog een heleboel dat komen. Dat doet u helemaal niet? Nou, ik, ik, ik denk vooruit, maar hoor. Uh, we gaan weer vrolijk verder. En uh, de volgende keer hebben we weer een andere peiling. Ja, maar je zit er natuurlijk toch om het tegenovergestelde te bereiken. Zeker, zeker. En, en, en de, maar goed, dan, ik, ik, ik, ik kijk naar Mark Rutte. Hij zit in zijn, in zijn witte broodsweken als, uh, als premier. Uh, en dat doet hij goed. Uh, hij belooft een heleboel mooie dingen. Uh, en hij moet ze nog wel waarmaken, want veel meer dan beloftes zijn het op het ogenblik niet. Hm. Uh, en sterker nog, er zitten ook een aantal beloftes bij die hij nu al niet heeft waargemaakt. He, hij zei op zijn persconferentie, zei hij van, we gaan Nederland sterker maken. Hoe gaan we dat doen? We gaan investeren in het onderwijs. Dat wordt helemaal niet geïnvesteerd. In onderwijs. onderwijs kom ik uitgebreid op terug. Oh ja, Laat ik dan nog een punt ja? noemen. We gaan investeren in veiligheid. Er wordt helemaal niet geïnvesteerd in veiligheid. Er zouden 3000 agenten bij komen. Er gaan er 500 af. Ik wil het eens positief bekijken voor u. Voor de Partij van de Arbeid. Uh, uh, we zeggen niet, PvdA staat op verlies in de peilingen. Maar laten we nou zeggen, sinds de verkiezingen... schommelt de Partij van de Arbeid ergens ruim boven de 20 zetels. De partij stabiliseert zich onder Job Cohen. Nou, ik vind dat uh, wat mij betreft moet het nog echt een heel stuk omhoog. Wel? Ja, natuurlijk. Uh, want uh, alleen als we veel groter worden dan kunnen we ook de, de idealen die we hebben en de plannen die we hebben... en die we ook aan alle kanten gepresenteerd hebben... die kunnen we dan ook gaan realiseren. En dat is in de oppositie natuurlijk lastiger. Dat gaat nu gebeuren, u heeft voorspeld... Hè? als, als de, de effecten van de bezuinigingen bekend worden... dan hebben we een ander verhaal. Kijk dan nog maar eens ja. opnieuw naar de Partij van de Arbeid. Nou ja, dat, zo zal het inderdaad gaan. Want het is, het, ook nu al kan je het zien dat, dat, dat, dat, dat leraren, politieagenten... nou, we hoorden het net nog bij het nieuws. Donner heeft ongeveer gezegd, op de nullijn, twee jaar lang... Ja, leren politieagenten. Dus als je het nou hebt over onderwijs en over veiligheid, dan moet je het vooral zo aanpakken. Onderwijs pakken. is uw speerpunt? Ja. Nou ja, dat is er één van. En veiligheid wat mij betreft ook. Wat en is het grootste kritiekpunt als het om onderwijs het gaat? Het onderwijs. Ja. Nou, daar zit, het grootste kritiekpunt is, is dat uh, we er allemaal over eens zijn dat de economie moet groeien. En zeker ook in de, kom in de toekomst. En de allerbeste manier om dat te doen. is investeren in het onderwijs. En dat doet dit kabinet niet. Integendeel. Eh, kijk naar het, het, het passend onderwijs. Hè, dat is onderwijs als is een nieuw plan. Als een prima plan. Waarbij je wil dat alle leerlingen. dat die ook echt eh, gevolgd. dat die het onderwijs krijgen wat bij hen hoort. Voor kinderen met een handicap of daar met gedragsproblemen. Het, het gaat over alle kinderen. Maar dit gaat in het bijzonder dan over kinderen met een handicap. Dus de meest kwetsbare kinderen. Ja, en daar wordt nou opeens enorm op bezuinigd. En dat leidt ertoe dat al die kinderen. dat die straks naar het gewone onderwijs gaan. Dat betekent dus dat ook gewone onderwijzers... dat die het wel lastiger krijgen. Die, zijn al, die, die hebben al een enorm zwaar programma. Dus dat betekent dat niet alleen maar die kwetsbare kinderen... maar alle kinderen dat die het veel moeilijker ja, krijgen. Nou zegt Van Bijsterveld, wij blijven evenveel geld uitgeven... Hè, als, als er nodig is voor de kinderen die nu die voorzieningen krijgen. Bovendien, die krijgen nu allemaal hetzelfde. Dat is helemaal niet nodig. Dus als je het beter verdeelt, komt het best in orde. Jawel, maar, daar, nee, maar wat, wat er gebeurt... is dat met name die kwetsbare kinderen... die nu in het speciaal onderwijs zitten. En iedereen is het erover eens. Je moet proberen om, de, om, om zoveel mogelijk kinderen... naar het gewone onderwijs te laten gaan. Maar dat kan alleen maar als je dan deze, deze kinderen... die nu in het speciaal onderwijs zitten... als je die dan ook nog wel extra begeleiding ja, geeft, da Daarom stopt zo'n 100, 100 miljoen in begeleiding van leraren... in dat gewone onderwijs, zodat dat kan. Ja, maar, maar, maar er gaat in totaal er dus 300 vanaf. En dat gaan we niet redden. Het is niet voor niks dat we afgelopen week die enorme demonstratie... die manifestatie hadden, waar meer dan 10.000 leraren waren. U wil helemaal geen korting op het onderwijs? Nou ja, ik, kijk eens, je kan het altijd efficiënter maken. En ook wij hebben, maar dan gaan we het over het hoger onderwijs, gezegd... je kan die beurzen kan je omzetten in een sociaal leenstelsel. En als je dat doet, dan levert dat geld op. Maar stop dat dan opnieuw in het onderwijs. Want nou ja, we, kennen, we weten allemaal hoe we in de toekomst moeten gaan concurreren... met andere landen. Kijk naar China. Die gaat gaan als een speer. En als wij nou echt mee willen doen, en het is ook niet voor niks dat ook hè, Mariette Hamer de, de, een paar jaar geleden een motie onder, onder haar naam heeft, op haar naam heeft geschreven, waarin gezegd wordt ons onderwijs moet bij de top 5 zitten. Daar gaan we zo niet ja. redden. Die ambitie die deelt u overigens met Rutte. U wilt er dus zelfs een pak nog hè, met hem sluiten om ja, het onderwijs te redden. toch? Wil ik ook graag, als je even ja. kijkt naar bijvoorbeeld die maatregel om, om lang studeerders extra te laten betalen. Ja, wat kun je daar eigenlijk op tegen hebben? Wat je daarop tegen kan hebben is dat het van de ene op de andere dag wordt ingevoerd. Dus dat al diegenen die daar nu opeens mee geconfronteerd worden, zonder dat ze daar iets aan hebben kunnen dus doen. Dus als je het op langere termijn zou doen, zegt u, dan, dan is er over te praten. Ja, maar dan vind ik het veel beter om zo'n sociaal leenstelsel in te voeren. Dat vind ik dan veel, veel beter. Want dat ja, betekent ik weet niet of alle studenten dat met u eens zijn. Nee, dan. dat zullen ze niet zijn, maar dat vind ik wel. En ik, het is ook daarom beter. Het betekent dat iedereen die de capaciteit heeft, kan gaan studeren. Die weet ook dat hij daar geld voor moet lenen. Maar die weet ook dat hij in zichzelf investeert met behulp van u en mij, want wij dragen daar een heleboel aan bij. Dus dat mag je vragen. Dus dat mag je vragen. En als je dan met afgesteld en mede door die hogere opleidingen een betere baan heb gekregen, ja, dan moet je terug betalen. Dus ja, ik vind dat ook heel redelijk. Over, over de campagne die nu ja, is begonnen eigenlijk, hè, we hier ja, uh, is het dus, uh, u, u werd verweten bij de vorige campagne, de Tweede Kamerverkiezing, werd net ook even over gezongen weinig zichtbaar te zijn. U, de, de, u zei het net in het begin al een beetje: het gaat nu anders. U doet geloof ik aan alle debatten mee hè, de ja, komende zeker. tijd. Ja, zeker. Dat is een andere aanpak. Nee, zeg maar, geen andere aanpak. Maar het is... Kijk, toen, dat, toen het dat rechtse kabinet gevormd werd... ja, toen was er voor ons op dat ogenblik niet zoveel te doen. Uh, afgezien van je... Uh, U zat even te wachten, waar gaan ze mee komen? Nou, ja, je af te vragen van hoe het toch mogelijk was... dat, dat uh, CDA en, en, en VVD uh, vonden dat ze met de PVV in zee moesten gaan. Ja. We hebben altijd gezegd dat we daar helemaal niet voor zijn om dat te doen. Nee, nou, ja, wat, er was niet zoveel te doen. U had dat natuurlijk moeten voorkomen op dat moment. Ja, maar dat viel niet te voorkomen omdat er een meerderheid is. En omdat, uh, zoals Lubbers dat in de tijd ook heeft gezegd... deze drie heren de het vaste plan hadden. De ferme wil hadden om dat met elkaar te gaan doen. Wat u ook had gedaan. Al ja. was u op uw hoofd gaan staan, dit rechtse kabinet ja. was er gekomen. Nou ja, er werd net ook al nog terecht ook in, het, in het liedje gezegd... dat ik niet met een rechtskabinet in zee wilde. Ik ja, ja. Dat, denk dat dat voor de hand ligt. Ja. U, u gaat dus uh, actiever meedoen aan alle debatten. Toch deze week nog zagen we bij de Wereld door... Uh, Diederik Samson in debat met Marcel van Dam over de toekomst van de partijen. U kon toen niet? Dat nee, klopt. Maar hij deed, ik vond dat hij het prima deed. Diederik Sampson ja, deed prima. Ja. Neem ik aan, natuurlijk. Ja, ja, ja. Want Van Dam heeft, dat is overigens niet nieuw, want die heeft al lang stevige kritiek op de partij: hè, dat het geen sociaal-democratische partij meer is. En dat Job Cohen ook geen sociaal-democrat is. Nou, dat zei hij niet. Hij, hij, hij zei dat het is een dood paard is. En, en ook Job Cohen krijgt dat niet tot leven. Nou, in de eerste plek, kijk, ik ben het al met de eerste stelling niet eens: het, het, is, het is geen dood paard. En als het al net, dood was. Nou, ik heb u ook net gezegd waar, waar, wat onze uitgangspunten zijn en waar wij voor staan, He, en dat is dus voor een, voor een sociale, voor een recht vaardig en voor een eerlijke samenleving. Ja, voor de middengroepen, zegt hij. Daar is, dat dat is zorgt ook, u voor. Ook voor de middengroepen, maar ook voor, uh, ook, ook voor andere groepen laat ik u een voorbeeld geven. Hè. We hebben een voorstel gedaan hoe wij uh, met name ook gehandicapte jongeren die in de waarjong zitten, hè, die, en, en, en mensen die in de sociale werkplaats zitten. Hè, uh, wij vinden dat je die mensen ook echt aan een, en zoveel mogelijk, ook aan een gewone baan moet helpen. Maar daar zullen we allemaal aan mee moeten doen. Daar moeten we allemaal een bijdrage aan leveren. Uh, overheden, de dus centrale overheid, rijksoverheid, gemeentes, provincies, maar ook het bedrijfsleven. En dat kan. He, dat zijn dus vaak jongeren die, die, die een gewone baan niet aankunnen. Maar als wij nou allemaal een steentje eraan bijdragen... om te zorgen dat ze ook een gewone baan hebben... daar heb je hulp bij nodig. Mm -hmm. dat dan dus moet dat, dan dat kunnen lukken. Dan moet dat maar, niet alleen maar kunnen lukken. Dan toch maar, ja, maar dan, dan ja? leidt dat er ook toe... dat die mensen dus ook allemaal meedoen in de samenleving. Dat ja. ze dus aan, aan het werk zijn... en dat ze niet aan de kant gaan zitten. Ik denk dat Marcel van Damme daar wellicht ook... misschien heel erg met u eens is. Maar wat, wat, wat hij daar als stelling poneerde... is als je nou naar de koop kracht van de minimuminkomens kijkt, hè, dan is dat de. de, de ja. uh, nu. Lager dan 30 jaar geleden. En de Partij van Arbeid heeft in die 30 jaar ongeveer 15 jaar meegeregeerd. Ja, en als je nu naar dit kabinet kijkt, dan zie je dat er nog veel meer afgaat. En dat, daar zijn we dus ook geweldig tegen. Om de, en dat moet dus ook absoluut. Ja, dan niet kijken gebeuren. we weer naar de toekomst. Maar, maar, maar ja, de dat, Partij van Arbeid heeft daar dus zelf ja, voor ja, gezorgd. Wij hebben, we, de, wat er in totaal is gebeurd in de afgelopen jaren, dat is dat onze, onze hele welvaart enorm vooruit is gegaan. En daar heeft wel iedereen van geprofiteerd. Maar het, het is waar, de verschillen zijn groter geworden. En als het aan mij ligt, moeten we daar vooral niet mee doorgaan. Dat doet het pijn als zo'n toch ex-prominent van de Partij van naar Arbeid op deze manier u bekritiseert, en, nou ja, en, de, en de Partij van de Arbeid? Ik zeg u ook net wat ik daarvan vind, en dat ik ook vind dat we er ook, ook nu ook aan naar moeten, echt ook hard aan moeten werken, dat dit beleid van dit kabinet niet op deze manier moet verder gaan, omdat dat ook slecht is voor ons land. Dan moet u meer kiezen, zegt niet alleen Van Dam overigens, maar ook anderen, voor de linkervleugel. Nou ja, nou ja, maar kijk, je moet voor. Ik, ik, de, ja, dat heb ik ook gehoord. Hè, GroenLinks zegt, voor jullie moeten kiezen. We helemaal ja. niet te kiezen. De dat wil je Arbeid, D66, de middengroepen kortom. Nou ja, even simpel nee, maar, gezegd, of de SP of ja, GroenLinks. De partij, de partij van de Arbeid heeft altijd een brug willen slaan... Uh, tussen uh, mensen die uh, een, uh, ook een gevoel van solidariteit hebben... met mensen die het minder hebben. En mensen die het minder hebben, die dan ook het idee hebben... van en dan gaan we het, en dan gaan we het op deze manier gaan we de wereld verbeteren. De boel bij elkaar en, houden blijft nog steeds actief. Absoluut. En ik vind het, het verbinden tussen al die groepen, dat is, een, dat is wat mij betreft een belangrijk thema. Dat kan je op heel veel terreinen kan je dat, kan je dat ook uitwerken. Ja. En laat ik u nog een voorbeeld geven. Het zal u even hard aanspreken als mij. We krijgen een vergrijzing. En je ziet dat er... Dat er u uh, ziet dat uh, ik een beetje grijs word. Uh, dat, ja. Nou, ja, ja, het is, u mag het hardop zeggen, het ja, u, u bent het al geweest, <laughs> ja. want er zit niet zo heel veel haar meer. Maar. maar goed, als u naar mij kijkt, dan geldt dat ook in ja. vergelijking Maar het, om, het spreekt me uh, aan, inderdaad. Nou ja, maar wat, je, wat, je, wat je ziet met die vergrijzing... is dat er dus wel een, een spanning komt tussen ouderen en jongeren. Ja. En ook daar zal het de kunst zijn om dat te verbinden. Hoe doe je dat nou op een zodanige manier... dat, dat de, dus de oudere generatie, hè, die uh, heel hard gewerkt heeft... om het zo goed te krijgen als wij het nu hebben... dat we die ook straks ook op een goede manier kunnen verzorgen... Ja. terwijl tegelijkertijd de jongere generatie niet het gevoel heeft... dat zij nou straks voor alle kosten gaan opdraaien. Ja. Dus, dus het streven is nog steeds om de boel bij elkaar te houden... terwijl in de praktijk de boel toch steeds meer uit elkaar gespeeld lijkt te worden. Ik bedoel, de bedrijf van arbeid u... wordt steeds kleiner... de SP wordt steeds groter, u slaagt er niet in om die... Uw potentiële kiezers bij elkaar te houden. Nou ja, maar wat ik, wat ik veel belangrijker vind is dat we moeten zorgen dat de maatschappij niet uit elkaar gespeeld wordt. He, en dat is nou ook voor mij een van de allerbelangrijkste redenen geweest om te zeggen van ik wil wel uh, leider van de Partij van de Arbeid worden. Omdat ik vind dat wij in onze samenleving ons echt ons best moeten doen om al die mensen die hier bij elkaar in dat kleine landje van ons met z'n 16 miljoen leven. Wij moeten het met elkaar zo organiseren dat we ja allemaal het beste uit onszelf kunnen halen en anderen niet te veel nee, in de weg zitten. Daarom wil u wel meer samenwerken he, met die SP. Ja maar ik ik wil, met, ik wil ook met andere partijen samenwerken en waar ik vooral ook voor wil samenwerken. Nou ja, maar het is wel een omslag. Want het verhaal is dat onder Wouter Bos bijvoorbeeld de PvdA's absoluut niet mee mochten stemmen, zelfs met de SP. Ja, dat is, nou, zo, zo, zo ernstig was dat allemaal niet. Maar wat mij betreft wordt er samengewerkt met al die partijen die een ander Nederland willen. En wij spelen daar Het is niet zo dat de bedrijf van de arbeid meer links moet worden onder uw nou ja, leiderschap. Ik, ik heb u op een aantal punten gezegd wat, waar mijn programmapunten liggen: dat is ervoor zorgen dat iedereen aan het werk is. Uh, ervoor zorgen dat we het allerbeste onderwijs hebben... wat we maar kunnen maken met elkaar. Uh, en er, er, er inderdaad ook voor zorgen dat, uh, dat, dat, dat er eerlijk gedeeld wordt. Maar, ja, maar omdat u nadrukkelijk... Hè, u staat letterlijk samen op het podium met Emiel Romer bij manifestaties. Ja, Terwijl bij de formatie hield u de, de SP nog heel erg buiten Jawel, de maar goed, Maar we hebben nu dit kabinet. En dit kabinet wat de zaken niet op een eerlijke manier deelt. Hè, mag ik daar nog één voorbeeld van geven? Hè? Een paar weken geleden. Toen heeft het kabinet besloten dat er een, een, een belasting op fila's Om die terug te trekken. Dat levert dus die rijke eigenaren van huizen... de woning voor het, ver zou toenemen, ja, en, en dat, dat levert gaat dus niet door. dus 1,2 miljard op. En dat was dus hetzelfde, hetzelfde dag dat er besloten werd... om zoveel te, te bezuinigen op dat passend onderwijs. Kijk, daar gaat het over. En daar gaan deze verkiezingen straks ook over. Over die verschillen. En dan moet u het niet raar vinden dat ik... en met GroenLinks, en met SP, en met D66... Met wie, wie er met maar mee wil doen. doen? Ja, natuurlijk. Ja. Dan wil samenwerken. Het, het is, uh, daar gaan die verkiezingen over. U zegt het, uh, inderdaad. Het gaat helemaal niet over uh, provinciale onderwerpen, nou, voor een deel gaan ze daar ook over. Ja, als je nou ook kijkt wat het kabinet doet uh, in de sfeer van de natuur... Uh, dan is de, we hebben, de, de, jaren geleden is een, is een heel beleid ingezet... waarin je probeert om, om alle natuurgebieden in Nederland... om die op een ja. goede manier nee, met elkaar dat, te verbinden. Natuurlijk speelt dat, maar u, u noemde niet uh, net voor niets... ook die meer andere landelijke onderwerpen. Ja, maar, en, en, nou, ja, maar dit is natuurlijk ja? een even belangrijk thema. Ook, ook daar hebben we een voorstel het, gedaan. Het gaat er om toch om alleen maar om, om de meerderheid... voor de gedoogregering regering tegen te houden, of niet? Maar waar gaat het dan uiteindelijk om? Omdat je dus iets, iets wil met Nederland... wat echt anders is dan wat deze drie partijen willen. Precies, dus dat is de inzet van ja, de verkiezingen. Ja. Natuurlijk. En wat, wat ik dus ook graag wil... is dat uh, de huidige partijen die nu een meerderheid in de Eerste Kamer hebben... dat ze die meerderheid ook houden. Zodat we dan ook echt de voorstellen die er zijn van dit kabinet... die er komen, dat je die ook, ook kan zeggen van... dat vinden wij geen goede voorstellen. Nee. Dat gaat zo niet door. En iedereen die daar aan mee wil werken, zegt u... die is welkom bij mij. Ja. Toch is het dan wel weer opvallend, vanochtend nog in de Volkskrant... Uh, u wilde een gezamenlijk programma uh, opstellen met GroenLinks... vijf à tien punten waar u van zegt, daar zijn we het over eens... Maar zelfs dat is niet gelukt. Nee, maar dat is helemaal niet waar. We hebben gezegd van, we gaan kijken of we dat kunnen doen. En, en, en kijk wat er de afgelopen week is gebeurd. Uh, er was, een paar dagen geleden was er een, een, een manifestatie van de FNV. Uh, die hebben gezegd van, wij, gaan, wij willen optrekken tegen de voorstellen van minister Donner over het Rijkspersoneel. Wie zaten daar? Daar zat Jolande Sap, daar was Emil Roemer ja, daar nee, was dat, ik. Dat is fijn, maar dat Twee gezamenlijk opstellen van die punten is dus mislukt. Nee, maar, dat is, nee, maar dat, is, nee, dat is helemaal niet mislukt. We zijn er alleen nog niet mee klaar. Zijn we, oh. we zijn er niet mee klaar en we gaan dat ook wel doen. Maar de campagne is al begonnen. Jawel, maar goed, dat is ook, dit, dit hoeft ook niet op dit moment te gebeuren. En u zal ook zien dat we ook verder in de Kamer ook met elkaar samenwerken. En ook buiten de Kamer. Is het zo moeilijk om ons... vijf of tien punten te vinden waar je het over eens bent? Nee, maar, het, nee, maar ik, ik noem u al een paar. Nee, over het passend onderwijs heb ik het net gehad. Maar waarom is het er dan nog niet, dat nee, lijstje? Maar, waarom moeten we nou een lijstje hebben terwijl we het doen? Nou, Omdat u het aankondigt. Dus nee, dan verwacht je dat het komt. U zal ons maandag ook met z'n drieën weer samen zien... als het gaat om te protesteren tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer in de grote steden. Als de PvdA eh, de, to toch dan maar ook weer even het negatieve scenario. Nou, als de PvdA flink ja, ja. verliest, we kunnen dit niet laten. <laughs> uh, en, en die gedogen regering een meerderheid ja. haalt. Trekt u zich dat dan persoonlijk aan? Nou ja, persoonlijk. Ik zou, het ontzettend, ik zou het slecht voor Nederland vinden als dat zo is. En ik zal mijn uiterste best doen. Uh, en ik twijfel er niet aan dat, uh, dat de anderen dat ook doen. Uh, om ons uiterste best doen, om, het, om ervoor te zorgen dat het zover niet komt. Ik nou, vindt het jammer, maar heeft het voor u als, als partijleider consequenties? Nou, ik, ik, ik geloof dat ik bijna een jaar uh, partijleider ben. Uh, dus ik ben het net. Maar het is cruciaal. U zegt, we moeten die het meerderheid cruciaal, voor de, echt... de regering tegenhouden. Nou, als ja. dat niet lukt, als je de partij dus... niet groter krijgt... wat betekent dat dan voor, je, voor u, in dit nou, geval, ja, nee, als partijleider? Ik, ik, nou, in, in, in, in niet zoveel verder. Het, het betekent dat het, dus, dat het slecht is voor Nederland. Want dan gaan we echt een kant op die we niet op moeten. In de de tijd werd Han Noten geciteerd. Een, een PvdA-collega van u die zei... hij is nu 63, hij blijft zeker tot zijn 70ste. Nou, dat vond ik een hele verstandige uitspraak. Hij heeft gelijk? Hij heeft groot gelijk. Meneer Cohen, dank u wel. Stek de verkopen na vrijdagmiddag live, om half vijf begint het Radio Nationaal En uh, luisteraars kunnen zich daar tegenwoordig mee bemoeien. Bert gesloten. Ja, moet niet veel gekker worden, Jan. Uh, u kunt inderdaad uh, met ons uh, zich bemoeien. Als u nou vragen heeft over Egypte, want het is natuurlijk vandaag weer... een hele spannende dag in Egypte. Heeft u daar vragen over, dan kunt u die stellen aan onder andere Coco Lijn. Die weet alles van uh, het leger, zal ik maar zeggen, het militaire apparaat. Leo Quarten, Arabist, komt uh, ook langs. Stuur de vragen dan naar NOS Radio 1, dat is het Twitteradres. Of NOS.nl u mag mij. Ook Twitteren, Bert van Sloten. Dus alle vragen over Egypte richting Radio 1. Bert van Sloten en dan nu het nieuws met Ewa Dion. Radio 1, het NOS-journal. Verschillende media melden dat president Mubarak Cairo heeft verlaten. Hij zou met zijn familie per helikopter zijn weggevlogen. Volgens sommige berichten naar el-Sheikh. Voorlopige berichten dus nog niet bevestigd. Ik spreek hier even over met de Midden-Oosten deskundige Mustafa Oepy. Mustafa, ja, wat moeten we hiervan denken? Ja, het zijn in ieder geval hardnekkige geruchten... die uit verschillende uh, media naar voren uh, zijn gebracht. Met name door uh, de Arabische televisiezender Al Arabiya... die redelijk goede contacten heeft met regeringsbronnen. Overigens is het niet heel erg verbazingswekkend... dat de Mubarak naar San gaat. Dat doet hij namelijk elke weekend. Maar je zou denken in de constellatie waarin zijn het dus land op dit moment zich bevindt... zou je denken van, nou, ik hou toch de vinger in de, uh, aan, de, aan de pols. Zeker in mijn uh, presidentiële paleis. Maar ja, dat wordt meer of meer nu ook uh, belegerd... door demonstranten belegerd in die zin. Er zijn honderden, duizenden demonstranten... opgetrokken richting dat presidentiële paleis. En uh, ik kan me zo voorstellen dat Mubarak denkt... weet je wat, ik, uh, ik ga toch even naar zeggen, ook te meer ook omdat Omar Suleiman de tweede man, op dit moment de touwtjes in handen heeft. En uh, ja, dat, uh, het, het, kan, uh, het zegt niets in eerste instantie... maar het is wel opvallend dat Mubarak juist in deze omstandigheden... naar Shalemesh vertrekt. Ja, het, het land staat in brand. Is dat een teken van zijn, zijn arrogantie? Of is hij juist bang? Of, yeah. Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, hij heeft gisteren uh, belangrijke taken overgedragen... aan uh, de vicepresident Omar Suleiman. Dus die, die bestuurt op dit moment feitelijk, feitelijk het land. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, t -t -t -t, ik ben niet nodig. Maar hij liet gisteren ook wel doorschemeren dat, dat hij, ja, dat, dat hij uh, heeft een aantal beloftes heeft gemaakt. En hij wilde toezien dat, uh, ja, dat de situatie zich stabiliseert. En je zou denken, met die belofte uh, die hij heeft gemaakt... Uh, zou je verwachten dat je gewoon in Cairo blijft. Nou, Blijkbaar heeft hij, uh, als we de media mogen geloven, heeft hij andere gedachten erover... Ja, maar ja, concluderen kunnen we kunnen dus eigenlijk nog geen conclusies hieruit trekken? Nee, ik denk dat het een beetje niet daarvoor uh, te vroeg is, maar de komende uren zullen, ook wel, uh, zullen het ook heel erg spannend worden in Cairo. Ook uh, als het gaat om menigte dat nu richting dat staatstelevisie optrekt en richting dat presidentiële paleis. Dat, ja, dat, wordt, dat wordt toch wel een confrontatie verwacht. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel Mustafa voor je uiteenzetting. Ander nieuws. De bouw van een nieuwe kerncentrale kan omstreeks 2015 beginnen. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Er zijn op dit moment twee energiebedrijven die overwegen een vergunning aan te vragen. Allebei denken ze aan Borselen, waar al een kerncentrale is. Volgens Verhagen helpen kerncentrales de klimaatverandering tegen te gaan... en leveren ze betaalbare en betrouwbare stroom.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 En dit is de ANBB Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Stad met een 3 kilometer en verderop ook 3 kilometer voor knooppunt Hoevelake. A2 Amsterdam naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer... tussen Breuken en knooppunt Oude Rijn. Op de Ring Amsterdam de A10 westrichting Zaanstad, 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. En de A28 Utrecht naar Amersfoort 5 kilometer... tussen knooppunt Rijnsweert en de Afrit Den Dolder. Er zijn er problemen bij de spoorwegen... want tussen Hengelo en Enschede... daar rijden door een aanrijding geen treinen... en de vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Het is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live, Jan Bom. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live. We zitten nog steeds in de Kroon aan de Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent hier welkom. We volgen de ontwikkelingen in Egypte met oud-Midden-Oosten correspondent Thomas Laudon. En u hoort zo direct actrice, schrijfster, Hattie Heiting. Zij zag de film True Grit van de geboeders Cohn En theatervoorstelling Blind Vertrouwen met Rick Engelkos en Angela Schijf. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat via onze website, vrijdagmiddaglive.afro.nl. Of twitter ons, hekje, afro VML. Jawel, jawel, jawel, jawel. Luisteraars, alle hartelijkst welkom bij de tweede tafel hier bij Vredagmiddag Live. Yeah. De tafel waaraan elke week weer drie gasten aanschuiven die hun licht mogen laten schijnen over een door ons opgeworpen stelling. Stelling, stelling. Mijn naam is Sjoerd Blaarman. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Tafel. Normaal gesproken hebben we hier drie onbekende Nederlanders natuurlijk... maar dan wilden wij vandaag eens even verandering inbrengen. Dus deze week hebben wij drie onbekende Nederlanders... die heel dicht bij drie bekende Nederlanders staan. Mooi, ik zou zeggen, invalgasten, stel u zich er even voor. Ja, ik ben, ik ben Anja van Bemmel en ik ben chauffeur van de heer Rosentaal. De chauffeur voor de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Chauffeuse, het <gacht> moet niet veel gekker worden. Helemaal goed, een dame. Gast nummer 2, stel dus zich er even voor. Ja. ja, de naam is uh, Huip Houtklink. Ik werk uh, in de garage waar Estelle Gullit haar auto ook wel eens laat nakijken. Zo, so. <g eles> gewoon een beroep dat bij het geslacht past, zal ik maar even zeggen. <gacht> ja. Heeft u meer auto's van BN'ers omroerde? Ja, van uh, mij. Mike... Nigel Jong. Wie? Naar... Ja, doet hij niet, zo, Joh, ga je nou maar vinden. Oké, okay, helemaal toppie. Onze laatste gast. Uh, ja, ik, uh, ik uh, ben iets bij uh, meneer Leers. U, u bent iets bij Gert Leers. Uh, wat bent u daar dan precies? Ja, nou, uh, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Ik ben een, uh, uh, een onderknuppel. Het is, uh, dat uh, zegt ze iedereen zijn voeten afweegt aan mijn hoofdhaar. En uh, ja, de, de, als ik dan niks zeg, dan uh, heb ik mijn werk goed gedaan. Dan zijn meneer Leers zijn schoenen hopelijk gepoetst. Oh, en, uh, uh, hele, goed, hele goed, we gaan er even lekker doorheen. Goed ja. mensen, de stelling die we hadden willen voorleggen aan jullie de basis... zoals ik hem maar even noem, luidt als volgt. Nederland is anno 2011 een om te rots op te zijn. Nou, daar ben, uh, ben ik het niet mee eens. Oh. Heeft u het nieuws rondom uw werkgever, de heer Rosenthal... de afgelopen tijd een beetje gevolgd? Ja, nou, ja, eerst zei hij, uh, dat hij dat hij dus alles uh, eraan had gedaan... Hè, om mevrouw Sarah Barami... Ja, die hadden. hele riedel. Inderdaad, dat minister Rosenthal het allemaal verkeerd zou hebben gedaan... Ja. en dat Iran daardoor woedend zou zijn op Nederland. Ja, genant. Ik, ik schaam me kapot voor de heer Rosenthal en voor Nederland. Goed, helder, duidelijk. Lekker positief. <laughs> Absoluut de totale schaamte voor onze minister van Buitenlandse Zaken... en voor ons land bij gas nummer één. gas nummer 2. Uh, ja, ja ik ik herken dat wel, dat schamen. Garagehouder in Rotterdam. U bent ook niet trots op dit land... anno 2011? Nee joh, totaal niet joh. Kijk, ik kom rond de vooruit. Ik stem wilders. Maar hoe die gas... nou zo snoordrukt drukt als het over de missie... van Afghanistan gaat bijvoorbeeld. Nergens is hij. Je ziet hem helemaal nergens. Eerste advocaat, die zie je juist overal. Weet je wel, welke zender je ook aan Dat is mm. steeds dat zonnebankhoofd van die Moscoviets... Weer, uh, weer, weer in beeld, weet je wel. En ik versta me ook heel slecht, joh, die Moscoviets. Ja. Eh, ik dacht eerst, die man die zit altijd... maar te huilen. Maar toen bleek gewoon dat iets zat te praten. Oh. Nou ja, dat was heel gênant, hoor. Uh, ik versta wel, hoor, de advocaat van Wilders. Ja, maar ja, u komt natuurlijk uit diezelfde kontrijen, uh, Ja, waar ik me dus ook soms heel erg voor schaam, voor die contrijen. Ja, maar... uh, ik stem SP, begrijpt u, en Limburg is niet altijd meer mijn soort land, hoor. M meneer C., zo zal ik hem even noemen, werknemer bij de heer Leersen. Ja. Wat is uw reactie op de stelling, Elling? Elling. Ja, oneens, oneens... Sowieso uh, wist ik niet waar ik het zoeken moest van schaamte rond dat hele gedoe met dat meisje haar. Gelukkig mag ik tijdens mijn werk de heer Leers niet eens aankijken. Want oh. ik was echt gestorven van genantie, joh. Ja, dat is geen woord. Oh nee? Ach, me mevrouw 1, zal ik maar even zeggen. Ja, genantie, dat is geen woord. Oh. Maar waar ik me deze week vooral kapot om schaamde. was het zoveelste geval van kindermisbruik in dit land. in een omgeving die juist veilig zou moeten zijn voor een kind. Hè? Ja, en dat we die finale mm. uh, verloren vorig jaar. Weet je dat mm. nog? En ook op de manier waarop, jongen, om je kapot voor te schamen, ja, dat we weer heel laag gaan eindigen op het Eurovisie Songfestival. Ja, ik, ik schaam me ook kapot voor de NS van de afgelopen winter. Ja, voor de katholieke kerk. En voor de geld- en tijdverspilling van de Noord-Zuidlijn ja. en het Stedelijk Museum. Okay. En de term Tuigdorp alleen al zeer zonant. Ja, en bij het Nederlanders na het eten in het Italiaanse restaurant de Caffecito gaan bestellen. Oké, okay. uh, beste mensen, is er dan niet in deze lekkere positieve tweede tafel iets ja, ja, te vinden jawel, wat jawel, niet genant is op het ja, moment? Ja, wel nou, iets bedenken? En, er kwam nee. laatst iets nee. nee. op waarvan ik dacht, kijk, dat is nooit iets positiefs. Wat was dat nou? Ik zal een kopje thee. Ik reken op het vrij, dan mm -hmm. weet je gezellig. Onder zo'n karrel, weet je wel. En zo dat ze dan aan kunnen zetten en een straalwarmte yeah. krijg je dan. Dus en dan kun je dus toch doorroken als je dat wil. Maar je hebt zeg, de warmte net als binnen. En dat is dan uh, ja, heel gunstig. Nou, ik zeg nu parasol, maar dat is dus meestal uh, zo. Gaan... Als het weer zo slecht is. Ja, we... dat, dat, dat, dat geen parasolen zijn, tot maar paraplu's eigenlijk. Ja, zijn afgelopen. De tweede tafel. Even dacht, ja, toch wel een groot deel van de wereld... dat de Egyptische president Mubarak gisteravond zou vertrekken. Het was muistil op het Tahrirplein in Cairo toen hij zijn toespraak begon. Maar het protest leidde onmiddellijk waarop toen bleek dat hij tot september zou blijven. Hij zou nu zeggen de laatste berichten uh, Cairo wel verlaten hebben. Aan tafel voormalig Midden-Oosten-correspondent Thomas Laudon. Thomas, welkom. Ook aangeschoven uh, actrice en theatermaakster Hetty Heiting. Ja. Uh, uh, mevrouw Heiting, tutuieren of foefuieren we? Oh, tut. Tut, we tuten. tuten. Ja. Goed, uh, stond je gisteren in het theater of keek je naar Mubarak? Ik keek naar Mubarak. En? Spannend? Ja, je dacht toch dat hij even wat anders ging zeggen, maar dat Dat, dat, dacht, je maar dat dacht je ook? Ja, dat hij, dacht hij gaat weg. Ja, dat, dat, dat, dat lijkt mij toch wel dat het onmogelijk is. Dat hij uh, inmiddels, uh, ja, moet, ja, hij moet gewoon opstappen. Het gaat nog gebeuren voor september, denk je? Ik vrees dat hij gewoon, hij wil eigenlijk gewoon blijven, denk ik. Hij wil, ja. hij, achter, hij wil altijd een poot in, die, in, in de macht blijven houden, denk ik. Thomas Laudon, wat dacht jij toen die toespraak begon? Ik wist niet zo goed wat ik denken moest. Ik, uh, ik denk dat iedereen mee had gelift zeg maar, op de oefen die, uh, die zichtbaar was op dat Tagrierplein. Uh, Ikzelf ook. En uh, ja, daar kwam weer een konijn uit de hoed. Van heb ik jou daar. En uh, Egypte wordt langzaam bijna een soort black box. Want uh, de, de grote vraag is, wie, wie trekt daar nou aan de touwtjes? En wie zijn er allemaal in de war? Behalve wij hier als, als uh, mensen die observeren. Nou ja, inderdaad. Wij, veel journalisten. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen Amerika, Obama. Ja, of het leger. Hè. Ik, het, het, ik hoor ook mensen die zeggen... van goh, waarschijnlijk was het leger in Egypte zelfs verrast over deze, over deze toespraak. Maar, dit, dit is... Er waren mensen, een commandant geloof ik, die had gezegd... we gaan alle eisen van de demonstranten inwilligen. Ja, en de vraag is of dat nou gebeurd is. Hangt er vanaf... Uh, nou, niet dus. nou ja, in wezen niet. De, de demonstranten zeggen van Mubarak nu weg. Maar in de lezing van Mubarak... en in, ook als je nu weer luistert naar het leger... dan zeggen die eigenlijk, ja, aan de ene kant... jullie eisen worden ingewilligd. Met een soort van uh, onvoltooid verleden tijd... of toekomstige tijd. Hij soort. van alles overgedragen, zegt De ja. vicepresident, er komen Hij heeft het overgedragen. Ik hoorde net ook, dat er zijn ook mensen die zeggen... van ja, in wezen is hij alleen nog formeel president. Is hij is, is een soort van staatshoofd vergelijkbaar met het onze, die, die alleen nog president is... maar Suleiman heeft alle, heeft alle uh, bevoegdheden overgenomen. Maar je zei het net, hè, de eis van de demonstranten is... Mubarak moet weg, ja. dat willen ze, dat doet hij niet. En vanochtend bleek eigenlijk dat leger toch achter hem blijft staan. Ja, dat, dat blijkt aan de ene kant wel. Alleen aan de andere kant, als je, als je ook hoort wat het leger zegt... Is van, uh, ze, ze, ze, zeg, ze hebben het over de legitimate demands van de, van de demonstranten. Dus ze zeggen nog steeds wel dat de, de, de, de verlangens die zijn legitiem. Dus in die zin scharen ze zich weer daarachter. Ze doen enorm hun best om zeg maar, een soort van onafhankelijke rol te houden hierin. En niet, niet... Ze schipperen tussen ja, Mubarak... ze schipperen en, en de demonstranten. En, en de vraag is heel erg, van: er zijn nu twee frontlinies eigenlijk zich nieuw aan het opwerpen. De ene is bij het gebouw van de staatstelevisie, de andere is bij het paleis van Mubarak. De vraag is heel erg van twee kanten. Van gaan de demonstranten de lijn over en gaan ze de confrontatie aan met het leger? En moeten en dan ze dan wel kan... ingrijpen? Ja, en dan is dus de tweede vraag van wat doet het leger dan? Gaan die, gaan die de confrontatie dan aan met de demonstranten? En dat is volkomen onduidelijk. Je hebt momenteel een internetsite, VJ Movement... waar allerlei journalisten uit de hele wereld bijdragen... aan leveren, ja. journalisten en cartoonisten. Ja. Uh, ook uit Egypte? Ook uit Egypte. We hebben daar een hele bijzondere. Uh, Sherif Araf op cartoonmovement.com... die een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die, die heeft jarenlang Mubarak niet als een ezel kunnen tekenen... terwijl dat wel was wat hij wilde zeggen. Dat deed hij alleen thuis in zijn kamertje. En dat stopte hij diep in een la weg. En sinds Tunesië is omgevallen en sinds de demonstraties zijn begonnen... Uh, nu in Egypte. Zie je hem langzamerhand steeds helderder worden... in het tekenen van, van Mubarak. Nou, je uh, hebt me net wat voorbeelden laten zien op jullie ja. site. Uh, hoe Mubarak wordt steeds herkenbaarder. Hij en wordt de herkenbaarder. kritiek hem in die tekeningen ook steeds duidelijker. Ja, steeds harder, steeds directer. Uh, de, de link tussen de leider en het volk wordt steeds duidelijker gelegd. De leider krijgt nu een kroontje op. Terwijl hij eerst nog deed zonder kroontjes... dat hij nog kon zeggen van nou, dit was niet Mubarak... maar dit was bijvoorbeeld corruptie of zoiets. Dus hij steekt zijn nek echt uit. En ik heb ook met hem gesproken en hij zegt... Ja, het is het enige wat ik kan doen. En het is wel heel belangrijk dat ook... De Journalisten in Egypte, die natuurlijk ook heel lang onder de sim gehouden zijn door dit regime, eh, ook hun nek gaan uitsteken. Want controle van informatie is ook een enorm belangrijk machtsmiddel voor, voor een regime. En als de journalisten ook eh, mee gaan doen en actief gaan verspreiden dat ze, dat ze die demonstranten steunen, ze ja, dan is dat een machtsmiddel. Van terugslag. Want als dat leger inderdaad eh, aan de macht blijft, hè, Mubarak kan misschien vertrekken, maar zeggen veel mensen in feite houdt, leger, eh, houdt het leger de macht. Kan dat dan op ze terugslaan als ze nu zo duidelijk eh, partij kiezen? Het leger wil de macht houden. Met wie, bovenop maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daar is het leger dus ook mee bezig. En als, als het betekent dat Mubarak geofferd moet worden... dan wordt Mubarak geofferd, dan komt er iemand anders. De vraag is nu, in dat leger, is er eenheid? Welke generaals gaan welke kant op? Wat doen de jonge officieren? Dat is onduidelijk. Zijn er inmiddels haarscheuren in, in, de, in dat panzer van dat leger of niet? En ja, dat, dat kan eigenlijk alleen maar duidelijk worden... als het tot een confrontatie maar komt. Maar zij zei, is bijvoorbeeld de cartoonist waar je het net over had... is hij bang voor, voor, ja. voor zo'n terugslag? Die is enorm bang daarvoor. Die, die, die, die stond gisteren dus ook te juichen, want die verwachtte net als iedereen van jongens, nu is het einde verhaal, nu is het einde oefening. Nu zit hij eigenlijk weer terug in zijn hok en alles wat hij doet kan tegen hem gebruikt worden en zal tegen hem gebruikt worden als dit regime nog tot september door mag. Toch opmerkelijk dat, dat heel veel mensen het, het verkeerd gezien hebben, mensen die gisteren verwachten dat Mubarak zou vertrekken en eigenlijk ook, want Mubarak zei, joh, luister eens, we zijn geen satellietstaat, jullie, het buitenland, Obama, noem maar op, bepalen niet wanneer ik wegga. Ja, en dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld voor, voor dat buitenland. Want hij, hij zegt dus nu ook... Uh, Suleiman heeft tegen, tegen de, de demonstranten gezegd... tegen de jongeren gezegd... Van, ja, laat je nou niet leiden door dat buitenland. Dat buitenland kan in de achterkamers enorm veel druk uh, uitoefenen. Maar moet ook uitkijken dat het straks er niet zo uitziet... alsof zij inderdaad degene zijn geweest die bepaald hebben... Ja, maar, en, maar, dat maar, dit regime weg maar, maar, dat willen die betogers ook niet, hè? De, nee, die de, willen dat ook niet. Het is, wel, het is wel van hun. Het is hun revolutie. En de grap is ook nog steeds... van wie dan precies? Er is nog altijd geen icoon uh, ontstaan... in deze. Revolutie, achter wie iedereen zich kan scharen. En er is ook nog steeds een heel groot probleem... dat in deze 30 jaar de instituties niet tot stand zijn gekomen... om dit regime te vervangen op een normale manier, op een democratische ook manier. Ook de moslimbroederschap niet. Het, dat is wel een instituut, ja. zeg maar. Maar er zijn, er zijn, het, het parlement is een papieren tijger. Al, al die dingen die je nodig hebt voor, voor een democratische transitie naar een ander systeem die heeft dit regime juist altijd onderdrukt. Ook die ene Google-manager die opgepakt was en die nu ja. de held van de revolutie is... dat is nog veel te mager om ja. uh, he, als symbool voor zo'n nieuwe beweging te dienen. Dat is een symbooltje. Symbooltje. We gaan er zo direct ook in het journalistenpanel nog over doorpraten. En zo direct praten we, zoals gezegd, door met Hattie Heiting... over de film True Grit en de theatervoorstelling Blind Vertrouwen. Maar eerst weer muziek, Dazzled Kid. So many for the stars and land on the moon And if I have time to make mistakes I know that I It doesn't pay Yeah, will there be time to make mistakes race past the Take a breath. No, maybe a oh. dazzled gift. En wil je na deze uitzending thuis nog verder genieten van Desert Kid en een CD winnen? Dan moet je een antwoord geven op de volgende vraag: waar komt de naam Desert Kid vandaan? Mail je antwoord naar vrijdagmiddag live at en de eerste die het goede antwoord geeft, aan ons doorstuurt, die wint een gesigneerd, nog wel, exemplaar van de CD, Fire Needs Air van Desert Kid. Dus waar komt de naam Desert Kid vandaan? Even hey Thomas, jij leest net op jouw handige kleine computer hier het laatste nieuws. Uh, Mubarak is nu waar. Ja, er wordt gezegd dat hij toch echt inderdaad in Sharm el zou zijn en dat levert weer een interessante situatie op. Het zou aan de ene kant een soort gezichtsreddende operatie zijn voor hem, maar de vraag daar heeft nu hij een paleis, is Daar he, heeft een paleis daar ja. De vraag is nu is hij nou weg of is hij nou niet weg? Hij is weg uit Cairo, dat is zeker. We maar blijven genoeg. volgen. Ja, ja, ja. Onze cultuurgast yeah. Onze gastresident is vandaag Hetty Heiting. Welkom. Ja. Uh, je schreef, speelde, om maar even toch voor de mensen je weer even te plaatsen... Hè? in de legendarische tv-serie de familie Knots. Je werkte mee, series als Kanaal 13, zelfs Vars Majeur... voor ja. de oude luisteraars nee. onder ons. Uh, je was heel vaak als stem ook te horen in allerlei films. En nu sta je in het theater met een ook weer door jezelf geschreven komedie... Denk aan mij. Ja, denk aan mij. Over... Uh, ja, vier ex-vrouwen van dezelfde man... die elkaar in een vakantiehuis in zuid Frankrijk. De uh, haren ont... uit het hoofd trekken? Nou, van alles, ja. Nee, dat is, dat is een, een heftige ontmoeting. Dat, ja. dat speel je nu zelf uh, door het land. Toch had je nog tijd ook voor ons om andere voorstellingen uh, te gaan bekijken. Ja. Je zag de film True Grid, dat is een nieuwe western, van de geboeders Coen, en Blind Vertrouwen. Een toneelstuk met Rick Engelkes, Engelkes en uh, Angela Schijf. Zo met die laatste beginnen, dat toneelstuk. Ja. Blind Vertrouwen, het was de première ook, hè, waar je was. Het was de première. Dus ik... een chique jurk? Oh, nee. Dat had ik, uh, ik dacht ik ben recensent, laat ik ben een oh. ik werd toch weer overvallen door allerlei fotografen en dingen. En dan dacht ik, hé, shit. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Ik kwam voor die productie. En ja. ik moet je zeggen, dat vind ik wel, dan wil ik eerst eventjes voor uh, Rick Engelkes, die dan toch maar via zo'n Nederlands, nieuw Nederlands stuk... Hij is ook produceren. de producent, hè? Ja, hij is stuk. ook de producent. Ja. Wat, uh, waar ik alle lof voor heb, want dat is uh, echt niet makkelijk uh, tegenwoordig om dat te doen. Daardoor komen er ook allerlei nieuwe stukken. Waar gaat dit, het over, dit stuk? Dit stuk gaat over een man en een vrouw. Een Sasha en Harry. En die, uh, die hebben het uh, goed voor elkaar. Ze het is het eigenlijk de, de uren na een groot feest wat ze hebben gegeven. Om het een beetje. Ja, ze hebben het nu wel weer goed voor elkaar. Twee jaar daarvoor, een kind verloren. Um, maar nu in goede doen. En uh, dat lijkt begraven. En, maar ja, dan gebeuren er eigenlijk in die na-uren, na dat feest. Uh, ja, daar komt een. een uh, Zelfs een lijk uit de kast. Dus, uh, letterlijk? Ja, letterlijk ook nog. Ja. Spannend? Spannend, ja, het is spannend. En daar uh, speelt ook nog een uh, Loek Peters mee. En die, uh, die, die is, een, uh, dat is een hele gevaarlijke figuur. Dus die zet die hele ja, situatie onder druk. En, uh, de, Als je daar schrijft, goede actrice? Goede actrice. Rick Engelkos, goede acteur? Ja. Ja. Of is het moeilijk om. om want je, ik zie je een beetje aarsen. Om oh ja, kritiek nee. te leveren. Je bent zelf ook vrije producent. Eigen nee, ondernemer. Hij, hij, hij speelt in dit, in dit soort man die, echt, die, die het verliest. Die, die, het, die het opgeeft. Dus dat, dan, dan zie ik weer die man hoe die daar zit. Dan ja. Ik denk: hé, hey, verdomme, fan, kom op. Weet je, zo, zo, ja, zo maar zit maar hij. Ja, dat ook op. begint. Het is respectabel dat hij zelf als producent dit doet. Jij, jij, jij doet dat ook, hè? Je schrijft stukken. Ja. En, uh, is het dan moeilijk juist inderdaad toch om collega's te bekritiseren? Stel dat je het echt slecht zou vinden, zou je zeggen? Uh, nou ja, ik vind... Ja, dan zou ik het wel zeggen. Dan zou ik het wel zeggen. Het dus wel je vindt zeggen. het goed? Nou, ik vind het goed, maar ik, ik heb wel één puntje van kritiek. Ja? Dat ik vind dat eigenlijk die figuur die Luke Peters speelt, Theo... dat hij uh, eerder terug had moeten komen in het verhaal. Want daar zit je echt op te wachten, op die confrontatie. Juist, ja. omdat hij zo gevaarlijk is. Dat is voor is ons nu he. niet te volgen, maar voor de makers is het wel een ja. uh, opbouwende kritiek. Ja, is maar opbouwende kritiek. Uh, Misschien is het nog makkelijker om kritiek te leveren, of misschien wil je dat helemaal niet. Als het gaat om de film, Trukrit. Ja, maar ik ben natuurlijk een enorme fan van die Coen Brothers. Dat is echt uh, heel apart materiaal uit Arme uh, Eigenlijk heel on-Amerikaans. Ja, het dat zijn dat echt twee broers. De Big Laborsky is een bekende film, onder ja, andere Noem maar wat op. Misdaadcomedies, zou je kunnen zeggen. Ja, ze hebben altijd een soort, ja, uh, uh, soort overlevingshumor zit daarin. Nu hebben ze dus een remake gemaakt van een western... Ja, uh, waar ooit John Wayne in heeft gespeeld en geschitterd. Heeft zelfs een Oscar Helemaal gewonnen. tegen de tijdgeest in, eigenlijk. Dat je he? denkt, waarom moet er nu... Uh, daar ging ik ook naartoe. Ja. Ik denk, moet er nou toch weer een nieuwe western ook nog eens weer opnieuw gemaakt worden? Maar dan zit je daar toch en dan uh, is het het verhaal van een 13-jarig meisje... of 14-jarig meisje dat, uh, dat de dood van haar vader wil wreken... En dan, Iemand in de arm neemt in een rooster, gespeeld door Jeff Bridges. Fantastische rol. Dat had hij in heel vet. Ook echt zo'n man die aan de drank, met één oog heeft hij maar. En uh, die echt rücksichtsloos echt die desolate woestijn intrekt om allerlei mensen overhoop te schieten. Want hij denkt, ja, om ze helemaal weer terug te slepen, dat is al. Dat is ja, ja dat is ook zo gedoe. Dus, uh, en ze denkt, die moet ik hebben. Want dan komt het voor elkaar. En zij is enorm goed, een actrice. Dus, ze staat niet eens op de. Op de, op de meisje op de, op is ook echt veertien, hè? De, de, de actrice die ja, dat meisje echt. van veertien speelt, ja. is in werkelijkheid ook veertien. Ja, en, en, en Bovenkom, ze speelt heel goed. Ja, ze speelt van goed. Dus uh, ze had een, een, een Oscar of nominatie geloof ik, voor de. Emmy Award, ik weet niet meer precies. Maar waarin ze als supporting role... dacht ik, bij rol. voordeur, maar waarom is dat? Uh, het is een hoofdrol, vind jij? Ja, het is een hoofdrol. Maar anders maakt ze geen kans. Mm. Want anders dan zijn volwassen acties... De grote concurrentie. Ja. Zit er een moraal in het verhaal? Is, is het zoals bij alle westerns de goede overwind? Of? Nou ja, wat je ziet, die twee mannen... die er dan een ranger die er ook zegt... Uh, die twee mannen en dan de meisje in die, in die woestijn. In die, in die vreselijke toestand. Dat zijn er twee echt als kinderen tegen elkaar opbiedende, want dat we die die Cohen brothers, die hebben natuurlijk enorm grappige dialogen ook... in dit rare, ernstige verhaal. En uh, ja, die, dan zie je ook hoe, hoe heldhaftig ze ook zijn. Het zijn het jongetjes die ruzie maken, echt. Het zijn ook een beetje losers? Ja, ja nou, nou, dat maakt ze wel charmant ergens, want dan krijg je toch met te doen. Dat is ook wel het kenmerk van die films. Is het dat voor jou, Thomas Laudon, zo'n film, Western? Ja, ik hou wel van Westerns. Van, maar dan de, de oude ouderwetse. Oh, ja, ook, ook, ook in de nieuwe ook de voorzijden nieuwe zou ik er zo voor gaan zitten. Ja, deze, deze in ieder geval, Het Jetting, als, als, als ik je vraag... Uh, want dat vragen we altijd aan het eind. Je hebt nu twee dingen gezien. Als je mensen moet aanraden, ga ergens naartoe. Voor welke kies je dan? Voor de film of voor de theatervoorstelling? Uh, dan, dan vind ik dat... Uh, Liefhebbers van film naar die film moeten gaan. en Liefhebbers <laughs> van theater naar het theater. Dat is een heel... Je moet de politiek in. Ja. <laughs> Of natuurlijk naar die Heiting zelf. Want nog tot eind april te zien in de theaters met de voorstelling Denk aan mij. Dank in ieder geval uh, voor deze recensie. Ja, Hattie maar mag Heiding? ik nog even zeggen Denk aan mij.com? Daar vind je alle informatie, speellijsten en zo. Denk aan mij.com. Bij deze. En uh, Thomas Laudon, uh, tot voor dit moment bedankt. We gaan zo direct nog met je door in het journalistenpanel. Uh, zometeen debatteren we ook over het openbaar maken van artsen die fouten maken. Maar u gaat eerst luisteren naar het nieuws met Ewout de Jong. Dus wij is wel dat we gewoon afgesloten alleen vanwege onze kleding. Ja, dat doet wel pijn. Dus vandaar dat ze dachten van, kom we gaan thuis voor het onderwijs doorvolgen. Misschien dat dat beter is. Thuisonderwijs voor 97 islamitische kinderen in Amsterdam... omdat hun school deze zomer moet sluiten. Ik zal het nu al zeggen in de richting van die ouders. Begin er niet aan. Compromissen moet je sluiten in het leven. Maar laat in vredesnaam de opleiding van je kind er niet onder lijden. Deel 2 van opkomst en ondergang van het Islamitisch College Amsterdam. Die droom die wij dan sinds 90er jaren hadden in Nederland... die is helemaal weg nu. Argos, morgen...